Daar is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat Met zo'n Mexicaanse schoonheid Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord Dan komen die mannen wel terug Heel druk, want op zo'n klein vakantiereisje Wordt er altijd één zo'n meisje tot een man ideaal Man -ideaal. Houd voortaan dus in gedachte Dat je zoiets kan verwachten Van die Panamese nachten in het panama -kanaal.